Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Een groep Nederlandse studenten die zich tijdens de wintersport in Frankrijk flink heeft misdragen... wordt niet vervolgd, dat zegt het AD. Volgens de Franse aanklager van het gebied zijn er geen officiële klachten ingediend... en wordt er ook geen strafrechtelijk onderzoek gestart. Vorige week gingen filmpjes rond van de Groningse studentenvereniging Vindicat. Daarop is onder meer te zien hoe iemand met zijn hoofd door een deur heen beukt. Ook zou er zijn gevochten en zouden studenten hun behoefte hebben gedaan in een lift en op balkons. De groep werd het hotel uitgezet. De reisorganisatie zegt dat ze met de vereniging in gesprek zijn over de schade. Het Oekraïnse leger zegt dat Rusland afgelopen nacht 176 drones op Oekraïne heeft afgevuurd. De luchtverdediging zou er 130 hebben neergehaald. Van degenen die door de verdediging heen kwamen... zouden veruit de meesten hun doel niet hebben gehaald. Eigenaren van tabakswinkels zeggen dat ze vaker worden overvallen... vanwege nieuwe regels. Sigaretten mogen niet meer te zien zijn vanaf de stoep. En daarom plakken veel eigenaren hun ramen af. Maar daardoor zijn overvallers ook niet meer te zien als ze eenmaal binnen zijn. Een tabakzaak in Den Haag is in drie weken tijd twee keer overvallen. En ook in Den Haag gaat een soort huurpolitie op pad. De pandbrigade controleert of mensen niet te veel huur betalen. Ze letten onder meer op de staat van de woning en gebruiken dan een puntensysteem om de maximale huur uit te rekenen. Sinds vorig jaar is er namelijk een wet die huurders moet beschermen en dat is soms hard nodig. Een heel klein kamertje met heel veel schimmel. En we zijn er net achter gekomen dat hier verschrikkelijk te veel huur wordt betaald. We hebben eigenlijk ter plaatse een huurprijsberekening gemaakt. En die komt uit op 27 huurpunten. Wat correspondeert met 265 euro en iets van 70 cent. En de beste man betaalt? 650 euro. Schandalig. De gemeente kan de huisbaas verplichten om onderhoud uit te voeren. als het echt uit de klauwen loopt, kunnen ze een huis zelfs laten sluiten. Het weer nog in het zuiden zijn er vandaag wat meer wolken. Maar verder is het opnieuw flink zonnig. En het wordt vanmiddag maximaal 11 tot 18 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANEB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Ja, we zijn weer terug. We werden even hinderlijk onderbroken door het nieuws. Hinderlijk, hè? Toen wij aan het praten ja. waren met afgemiddeld. Middelkoop. En als het goed is, hangt afke nog aan de lijn. Dat klopt, hè? Ja, ik ben nou, er nog. Ja, oké. Okay, we praten nog ja. even een paar minuten door afgehouden als, als je tijd hebt. Uh, nou goed, uh, uh, wat, het laatste wat we zeiden voor het nieuws was dat burn-out uh, klachten, die, of tenminste klachten die je hebt voor door je werk of iets, dat dat al snel burn-out genoemd wordt. Dat kan gebeuren, dus mensen die uh, uh, zich overspannen voelen en merken dat ze gestrest stress zijn, ja. die noemen het wel eens burn-out. Dat is op zich ook wel goed, hè, uh -huh. want daardoor onderkennen ze dat er een probleem is. Ja. Maar het is wel fijn als er in elk geval iemand is die dan op dat moment kan beoordelen of het echt een burn-out is, of dat het overspannenheid is. En dan moet je echt naar de huisarts uh, gaan? Dus de huisarts kan het heel goed, ja. Als een gebeurt dat de huisarts dan, ja. ja. ja, dus uh, dan zegt: ja je hebt wel echt een probleem en dan uh -huh. wijzen ze naar mij. En uh, uh, de, de mensen die in overspannen zijn, die kunnen meestal nog wel samen met de huisarts uh, eruit komen. Ja, wat, maar... kan het wat kan er tegen gedaan worden? Ja, wat belangrijk eigenlijk is, is dat je, dat je weet wanneer je over je grens bent. Hè? Dus dat je echt denkt van ja, maar nu duurt het me te lang, nu ben ik echt te gestrest. Huh. En dat je een, een aantal dingen gaat doen die, uh, uh, die, die goed voor je zijn. En als je echt burn-out bent, dan betekent het meestal wel dat je een time-out moet nemen, dat je even alles moet laten liggen, uh, moet erkennen dat het burn-out is. Dat is echt heel erg belangrijk, wat mensen heel moeilijk vinden. En dat je dan vervolgens uh, tot rust komt en dan kan je weer gaan opbouwen. Je moet echt je hele stresssysteem moet echt kalmeren. Je moet weer naar groen. Hmm. En dat, kan, dat kan best heel lang duren, hè? In sommige gevallen kan dat lang duren, ja, dat klopt wel. Ja, helaas wel, ja. Hm. Wat zijn de eerste signalen uh, afgehouden? Als... Eigenlijk zijn, zijn, zijn belangrijke signalen zijn de lichamelijke klachten. Uh -huh. dat, uh, uh, dus hartkloppingen krijgen, tintelingen, dat ze hoofdpijn hebben, niet kunnen slapen. Uh, sommige mensen die, uh, merken dat ze steeds meer moeite krijgen om dingen te onthouden. Uh -huh. en dan loop je naar de supermarkt om wat te kopen en je bent volledig kwijt wat het ook alweer was. Concentratieproblemen horen we vaak. Ja, dat, dat zijn eigenlijk de belangrijkste klachten. En als dat aanhoudt, je kan het allemaal keer uh -huh. hebben... omdat je wat uh, uh, nou ja, overspannen bent of je bent in de rouw... of je hebt een moeilijke periode in je leven. Uh -huh. Maar als het aanhoudt, dan zijn dat wel belangrijke klachten om in acht te nemen. Ja. Ja. Jullie willen in juni een, een begeleidingsgroep uh, uh, zeg maar, samenstellen... waarin wordt gewerkt aan het stellen van de balans in je leven. Dat, dat klopt, ja. hè? Je ja. komt al vijf keer bij elkaar... En uh, als, als, je, als je dat gedaan hebt, ben je dan klachtenvrij of is dat een beetje te snel gezegd? Nou ja, ik denk dat je dan in elk geval uh, heel veel in je uh, rugzak, als ik het uh -huh. zeg, dat ja. is een beetje een uitdrukking eigenlijk, maar uh -huh. dat je in elk geval wel handvatten hebt om ermee verder te gaan, ja. dat je dus de, het herstel is ingezet. He, en dat je weet van, oh ja, hier moet ik op letten mm -hmm. en zorgen dat ik dat blijf doen. He, dus uh, dat, dat kunnen we, uh, kun je echt wel uh, in die vijf keer vol, uh, mm. hoe heet het, hoe heet het, voor elkaar krijgen, ja. ja. Uh, maar of je helemaal hersteld bent na die vijf keer, dat is uh, de vraag. Maar ik denk wel dat je op weg bent naar herstel. Ja. Ja. Scha schamen ja. mensen zich soms dus voor, uh, om naar een huisarts te gaan? Naar de huisarts misschien niet, maar wel om ervoor uit te komen in ja? de omgeving. Ah, ja. ah. He, dus, dus we zien wel dat mensen naar een huisarts komen, maar dat eigenlijk de omgeving nog niet doorheeft dat het echt zo erg is. Maar, maar hoe kan dat? Ja, je ziet het niet aan de buitenkant, hè? dat is natuurlijk het probleem. Je ziet het niet aan de buitenkant. Hè? Maar, dus, uh, en het geeft vaak een gevoel van falen, dat je denkt, ja maar wacht even, hoe, waarom kan ik dit niet aan? He, ja, ja, ja, ja. Maar dat is natuurlijk ook het, de, de reden dat mensen lang wachten om naar de dokter te gaan. Het is in elk geval een reden waarom mensen lang wachten om aan de bel te trekken. Ja. Ja. Dus, uh, uh, je, je, zou, je hoeft uh, per se, niet per se nog naar de, bel, naar de dokter te gaan. Dat is als je echt burn-out hebt wel handig. Maar het is ook handig als je aan de bel trekt als je merkt dat je ook bent. Eigenlijk is dat nog belangrijker. Hm. Dat, je, dat je eerder onderkent en erkent dat je over een grens bent. En dat je dus uh, minder goed slaapt. Dat je merkt dat je, dat je een kort lontje hebt, dat je uh, kortademig bent, dat je uh, je eten een beetje verwaarloosd. Dat je gewoon dingen gaat verwaarlozen die eigenlijk goed voor je zijn. Ja, de... Ik ga een beetje snel praten omdat ik toch nog alles wil vertellen. Nee, begrijp ik, begrijp ik. Ja. Maar misschien is de, deze vraag nog, uh, bij je dan amper nog wilt ze ja. Is, is zeg maar de druk op, op werknemers tegenwoordig, uh, die, die wordt steeds groter. Hè? want Er moet veel, steeds meer gedaan worden in uh, zo min mogelijk tijd. Uh, lijkt het ja, wel om uh, heeft dat het er mee te maken kunnen hebben het kan, het kan in elk geval mee te maken hebben dat we in de maatschappij überhaupt de druk uh, verhogen. Mm -hmm. hè? Dus me, mensen moeten eerder presteren, ja. moeten uh, veel meer tegelijk kunnen. En dat multitasken, ik zat hier voor, ik ben ja. gelukkig nu aan het schilderen, dus ik zit in mijn schilderclubje. Maar <laughs> toen dacht ik, ja, dan moet ik wel even ontspannen voordat ja. ik uh, uh, dit interview ga doen. Begrijp ja, ik, dus, ja. En ga ik dit interview nou in vanuit het idee dat ik het uh, heel goed moet doen, of ga ik erin van, nou, ik ga, ik ga wat vertellen wat ik weet. Ja, nou ja, He, dus, de, de, ik zou het het laatste doen. Maar snap je, dus, dus we, we, we zijn met z'n allen wel de lap uh -huh. En ja. Het is een misvatting om te denken dat burn-out alleen aan werk ligt. ja. ja ik heb te, no nog één vraag. Is het als je snel bent om het te, te, te, te erkennen, uh, duurt het dan ook minder lang om te genezen? Zeker, zeker. Ja. Okay. zeker. Ja. Op het moment dat je eigenlijk merkt, ik ben overspannen, ik, ik, ik heb echt een tekort lontje en ik uh, snauw mijn kinderen af en ik kan me moeilijk concentreren, dan kun je het echt nog herstellen. Als echt een uh, systeem, ja ik noem het een systeem, dat is een beetje een rotwoord, maar als je je uh, hele stresssysteem uh, naar een soort shutdown gaat, zo noem ik het maar even, dan uh, kan je gewoon echt niet meer goed nadenken. Ja, dan ben je zelf niet meer. Mensen herkennen ja, ja. zichzelf niet in een burn-out. Dan ben je echt wel ver gegaan. Oké, okay. ja. nou of, uh, uh, of er moet nog iets zijn wat je heel graag wil vertellen, maar we gaan nu... Uh, Eén eh? heel belangrijk ding, nou, en vertel. dat is dat, je, dat het handig is als je toch in je uh, leven een aantal dingen hebt die je helpen om uh, te ontspannen, om jezelf te worden. Uh -huh dat je wat hobby's hebt, dat je beweegt... dat je vrienden hebt of mensen waarmee je kan praten... Uh, dat je uh, goede muziek luistert. Ja, ja, ja. Dat er dingen zijn die in jouw leven zitten... die, uh, die gewoon vroeger, en uh, nu ook... maar die altijd belangrijk zijn om te zorgen dat je... Uh, nou ja, dat je dat je lekker in je vel voelt. Ja, hebt. dat je daar tijd voor vrijmaakt in ieder geval. Dat je daar echt ja. tijd voor vrijmaakt. En daar zijn mensen in je omgeving... Uh, ...toch vertellen de hoe je erbij zit. Ja. Dus, uh, ja. In de tuin werken, of wandelen... ...of sporten, of een balletje ja. trappen. Of, uh, ja, een rondje golven. Maar uh, ja, nee, dat, dat, dat kost alweer zoveel ja. tijd. <laughs> ja. maar, maar goed. Nee, het is duidelijk uh, Afke. We gaan het ja. afronden. Want uh, ja. jij moet door met je, met je schilderen. Maar, Precies, ga, ja. Maak je schilderij, of niet? Ja zeker, ja. ja. Wat leuk, ja, hartstikke goed. Nou, daarna lekker naar het naar terras of zo. Maar hartstikke bedankt afk in ieder geval. Voor je bijdrage en uh, fijn weekend nog, dankjewel. Oké, okay, dag. Bye bye. Dag. I came to say goodbye. But why Boris, why? I've made up my mind. I'm going away. Then I should be alone.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 Het was uh, Cindy Loper. Oh ja, Cindy Loper natuurlijk, ja inderdaad. Mag Hans even aan? Ja, ja Cindy Loper. Ja, Hans. Dat, is uh, ja, ik ben er weer bij. Um, ja, we gaan nu even uh, schakelen naar uh, Carina, Carina Veren. Want die is, op, uh, uh, die, die is op reportage geweest naar een opbouwwerker in Noord, Pauline Willemsen. Um, nou, laat maar horen. Goedemorgen Zandvoort, elke zaterdag van 10 tot 12 uur... met politiek, cultuur en sport op ZFM. Nou, goedemorgen Zandvoort. Ik ben hier bij het Pluspunt in Noord, bij Paulien Willemsen. Paulien Willemsen is opbouwwerker. Goedemorgen. Ik wil meteen met de deur in huis vallen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent nou toch opbouwwerker... Ja, voor jou een onbekende naam. Een ja, ik dacht meteen, ik ga naar iemand toe die in de bouw zit. Ja. Nou, nee, dat is het niet. <lacht> eigenlijk is opbouwwerker een, een, een, een term uit, nou, ik geloof aan de jaren zeventig. En die komt eigenlijk er helemaal in het leven. En dat komt vooral omdat we nu erg in allerlei gemeentes bezig zijn... met community building. Met elkaar verbinden en met elkaar bouwen. Vandaar, hè? het opbouwen. Met elkaar bouwen aan een... <kliek> een mooie samenleving en een uh, leefomgeving met elkaar. En vooral de verbinding opzoeken. En wat is jouw taak daarbij? Want je werkt hier nog niet zo lang. Nee, klopt. Vorig jaar mei ben ik hier komen werken. Um, ik ben vooral in, uh, op zoek naar uh, initiatieven van inwoners... Dus ik ga naar de inwoners toe. Als ik gesprekken heb... Ik ging net nog een rondje lopen. Toen sprak ik iemand. En dan ga ik eigenlijk al meteen weer het gesprek aan. Van, nou, heb je nog ideeën voor? Eigenlijk van zijn er ideeën om met elkaar uh, nou, contact te hebben. Mis je dingen in, uh, in de buurt, in, uh, op je galerijen. Het kan ook heel dichtbij. Heb je contact met je buren? Zou je dat willen of niet? Dat mm -hmm. kan natuurlijk ook. hè? Er zijn er ook mensen die het helemaal niet willen. Ja. Dus... Uh, op die manier ga ik naar mensen toe en haal ik ideeën op. En het is eigenlijk zo dat uh, ik vooral faciliteer, ondersteun in uh, het uitvoeren van het idee, als iemand dat zou willen. En er is een initiatief, een idee en dan uh, bijvoorbeeld, ik heb ook iemand die heeft nu contact gezocht. Die heeft uh, vijf grasveld. ik ga er morgen heen, maar vijf grasveldjes uh, uh, voor, de, voor, de, voor het huis. En die willen daar graag iets mee doen. Hm. Ik heb nog niet, uh, geen idee hoe of wat. Dus ik ga daarheen en ik ga horen wat het idee is. Uh, dan kan je natuurlijk, bij de gemeente kan je daar geld voor vragen. Burgerinitiatief noemen ze dat. Uh, en dan zou ik met hun mee kunnen kijken om het echt van de grond te krijgen. Daar waar ondersteuning nodig is. Daar waar het handig is dat ik mijn uh, netwerkcontacten aanrijk. Uh, aan uh, of zelf daar wat in, uh, in kan doen. Dan uh, sta ik op de stoep wat leuk. En uh, dus tot nu toe heb je al best wel leuke initiatieven mogen uh, uitvoeren. Of uh, mee mogen helpen. Is er nog een leuk voorbeeld? Uh, want dit gaat dan over gasveldjes. Maar zijn er ook uh, op sociaal vlak uh, dingen die je voor elkaar hebt kunnen krijgen? Nou, ik, uh, ik ben nu in contact met twee oudere dames. Uh, en daar heb ik nu gesprekken mee gehad en ik zit zelf een beetje te broeden... van nou, wat, wat kan ik daar nog verder in, in betekenen? En dan vooral uh, welke vragen kan ik gaan stellen... Um, om te kijken of we nog iets, iets meer eruit kunnen halen. We werken vanuit het pluspunt vanuit de positieve gezondheid. Mm -hmm. En dat wil eigenlijk ook zeggen... dat we een beetje allerlei facetten meenemen... in, uh, in het bevragen van waar, uh, waar heeft iemand ondersteuning nodig? En dat kan soms ook een heel klein dingetje zijn... Um, maar daar ben ik voor mezelf nog even aan het, nou ja. aan het broeden om maar zo te zeggen. Van uh, ja. kunnen we daar nog wat mee doen. Ja. Je hebt natuurlijk ook best wel uh, leuke initiatieven al zelf ook bedacht. Uh, de Lief- en Leedstraat. Of de Lieve Leed Galerij. Um, wat houdt dat precies in voor mensen die dat echt nog niet weten? Ja. Ik heb het niet zelf bedacht. Oké, okay, okay. <laughs> ik zal maar. <laughs> nee. Oké. Okay. Nee, dat is echt uh, wat, wat landelijk ook wel heel veel ja. wordt gedaan. En uh, het is hier al een tijd bekend in Zandvoort. Want de voorganger van mij heeft het ook al uh, eigenlijk ja. opgezet. Lieve Leedstraat is eigenlijk een manier om uh, in verbinding te komen met je buren, uh, korte lijntjes en. Uh, de Lieve Leed staat dan eigenlijk voor, nou, voor dingen... Uh, nou, laat ik zo zeggen. Bij de Lieve Leedstraat is er een straat... waar twee gangmakers zijn. Die noemen we gangmakers. Die krijgen namelijk wat geld van de gemeente. Uh, en die kunnen... In hun straat. Op het moment dat er uh, iemand een diploma heeft gehaald. Hè, dus uh, lief leuke dingen heeft uh, beleefd. Zou die eventjes een, een bloemetje of een, een, een klein cadeautje kunnen. Felicitatie kunnen doen. Maar ook bij leed. Uh, dus mensen in het ziekenhuis. Een, ja. een, iemand die overlijdt. Het hondje overleden. Hè, dat kan ook dat soort dingen zijn. Um, kunnen ze ook een presentje gaan geven. en Dat kan allemaal uit. dat hoeven ze zelf niet te betalen. Dat kunnen ze uit die... Pot met geld doen. En dat, uh, daar ben ik dan ook de coördinator voor. Dus dat kan dan via mij uh, aangevraagd worden. Dus jullie hebben al heel wat gangmakers, neem ik aan. Ja, we hebben nu vijf straten en dus een hele wijk. Nou, dat is dus uh, buurtvereniging Soentje. Die heeft ook in de krant gestaan afgelopen week volgens mij. En die hebben gewoon iets van 500, 700 huizen. En die, die hebben het met elkaar zo gedaan. En het is ook zo dat de gangmaker het niet allemaal zelf hoeft te doen. Je kan natuurlijk ook zeggen um, tegen de buren: hè, dan moet je natuurlijk je buren op de hoogte stellen dat, het, dat zij in een lieve leedstraat wonen. Daar hebben we een hele mooie kaarten voor bijvoorbeeld. Ja. Dat kan je allemaal op die manier. Uh, is het allemaal, allemaal voorbedrukt. Um, maar dan kan je bijvoorbeeld ook vragen: van nou, als jij nou een nieuwe buurman krijgt, de buurvrouw krijgt. Uh, zijn ons in, dan krijg je geld... en dan kan je bijvoorbeeld een, een plantje of een dingetje... of een chocolaatje voor hun kopen... Ja. om ze welkom te heten. Wat een goede initiatieven. Dus, en zo verspreidt het zich langzaam over heel Noord. Dat nou, is het heel, Zandvoort. Heel, heel Zandvoort graag. Heel Heel graag. Heel Zandvoort, ja. ja. Dat is ja. geweldig. Ja. Dus dat is, dat is wel de bedoeling. Ja. Ja. Ja. Dus dit is dan ook wel weer fijn dat het weer even te sprake komt. Ja, ja. we hebben natuurlijk ook Burendag... Maar dat is maar één keer in het jaar, ja. op een weekend. Maar ja, dit uh, kan het gewoon het hele jaar door. Ja. Dus uh, en heel veel mensen doen het al gewoon. Die hebben al oog voor hun buren, oog voor hun straat. Klopt. Maar dit is dan misschien net zo'n zetje. En zeker ja. als er mensen elkaar inlichten hierover. En zeker misschien als je de taal niet zo goed spreekt. Dat je daar iets extra van, uh, ja, toch wel wat uitleg over krijgt. Want ik kan me wel voorstellen dat iedereen het fijn vindt... als ze gezien worden. Ja, ja. want daar hebben we het over, hè? Ja. ja. Elkaar Zeker. zien, oog houden voor elkaar. Ja. En ja. Um, dan heb je ook nog zoiets leuks als een buurtbakkie. Ja, Moet klapt. ik me dan echt voorstellen, want ik las dat je echt met een tafel door het, door, door het dorp loopt... Of ja. door de straten loopt, werkelijk. Ja, op dit moment heb ik een staathafel. En dan vertrek ik vanuit Pluspunt. Ik heb nu nog alleen nog in de Lorentstraat mijn buurtbakjes gedaan. En dan loop ik met de staathafel... met een collega van mij van Samen Zandvoort... die er dan ook mee gaat. Of pre gaat mee. De gemeente heeft ze ook wel eens aangehaakt. Um, en dan gaan we bij een flat staan. Ik kondig ik aan waar ik sta. Oké. Okay. Middels uh, flyers. En ik hang nu ook in de. hoe noem je dat? De, de, de memo zeg ja. maar. O, in ja. een flat. Dus dan kunnen mensen ook. als ik bij een andere flat sta. zijn ze natuurlijk ook gewoon welkom. Dat is altijd. En dan sta ik daar. Met een kopje koffie, kopje thee, water, limonade. Ik heb meestal wat fruit mee. Nou. In, in, in het kader van positieve gezondheid. Ja. Ja. En uh, dan spreek ik mensen aan. nodig ik ze uit voor een kopje koffie. En dan is het natuurlijk altijd het, ja, waarom en waarom ja. is dit. Ja. Dus dan leg ik uit dat ik graag in, in gesprek kom met ze. Om te horen van, nou, hoe, hoe ze wonen ja. of ze ideeën hebben. En, en ook om andere buren te ont, ontmoeten. Ja. Echt heel interessant lijkt me dat. Van ook spannend. Komen er wel mensen. Maar ja, ja. ja, komen er wel mensen op af? Ik heb nog nooit gehad dat ik daar alleen gestaan heb. Wow. Ja. Weet je, we hebben wel eens uh, ja, drie mensen gehad, maar zes. Meestal zijn zitten we wel rond de zes mensen. Maar uh, weet je, ook al, ook al is er maar één. Is er toch weer één. Ja. En daar, daar moet je het gewoon van hebben. Ja, ja. we hebben natuurlijk ergelijk. ook een beetje een, een, een rotperiode. Het is te koud. Ik mm. ben gewoon doorgegaan. Ik, heb mijn, ja. <laughs> ik had mijn thermobroeken eronder aan. En ik stond gewoon uh, ja. even goed op de vaste plekken. Mooi. Ook om die continuïteit te bieden, ja. die vind ik ja. heel belangrijk, dat ja. er wel op gebouwd kan worden om het maar weer even in ja. een opbouw te houden. Ja. Dus dat, uh, dat hebben we ook gewoon in de wintermaanden doorgedaan. Dus ik, ik verwacht ook wel dat het uh, met dat mooiere weer wat, wat meer aanloop zal ja. zijn. Oh, zeker. Ja. Iedereen uh, gaat weer lekker wat meer naar buiten. Ja. Dat is ook wel fijn. Zeker als je ook uh, in een flat woont. Hoe fijn is dat je dan naar buiten gaat en dat je een praatje kan maken. Ja. Um, nu hebben jullie laatst ook een uh, brainstorm-sessie. gehad. gaat niet aan een tafel buiten op de stoep, maar wel over iets wat gaat komen. Het racefestival voor Noord. Um, heeft dat al iets opgeleverd? Want uh, dat was natuurlijk ook eventjes nu afgelopen donderdag aan de hand. Dat mensen konden meedenken over het racefestival. En dan eigenlijk hopelijk in een wat groter eerstje dan. Voor komende periode. Want ja, jullie willen dan... iets langer... Uh, en dan Vieren, vooral hè? in Noord. En dan, dan vooral in Noord. Ja, Nieuw-Noord. Ja. Ja. Ja. Uh, ik zeg Nieuw-Noord en ik heb al de vragen gehad. de de vraag, mag Oud-Noord dan niet meedoen? Nee, tuurlijk uh, ook Oud-Noord. Ja, ja, ja, ja, Dat is, uh, dat is uh, natuurlijk prima. Ja. Nee, uh, dat hebben we gedaan. Uh, vorig jaar hebben we een, uh, voor het eerst eigenlijk hier bij, vanuit pluspunt... een groot scherm neergezet waarop uh, waar de race uh, ja. uh, van de zondag gezien uh, werd met een hoop nou, hapjes en een drankje en nou ja, de, allemaal stoelen buiten. Dus het was een hele, hele aparte belevenis ook. Um. Um, dit jaar vond ik dat, um, dat we dat nog wel weer konden gaan doen. En hopelijk, ik wilde wel wat groter, want het was toen nog heel erg beperkt. Omdat het echt ook nog a, ja, aftasten was. Ja, de eerste van, keer gewoon. Ja, wat gaat dat, er gebeuren? Ja, hoe loopt het? Hoeveel en, mensen um, komen? Ja, ja, dus het was heel moeilijk in te schatten. Uh, en ik vond eigenlijk, of ik zou het, het liefst had ik gewild dat dan ook de organisatie van het RACEFestival, uh, uh, Zandvoort Beyond, dat die daar ook nog wat meer hier in, in Zandvoort ja. Nieuw Noord um, zou gaan ondernemen. Vorig jaar heb ik heel veel ondersteuning gehad, daar niet van, van uh, Beyond, maar nu had ik ook nog wel graag, uh, nou even nog wat meer. Contact gezocht met Rob Langenberg, de directeur-bestuurder. Heel enthousiast was hij al over het feit dat we dat hier vorig jaar gedaan hadden. En toen zaten we eigenlijk al pratende met kennismaken. Van ja, we zouden het ook nog wat langer kunnen maken. In, in aanloop, hè, de week in de aanloop van. Ja. Dat we daar ook nog activiteiten doen. En toen zaten we eigenlijk zaten met z'n tweeën al te brainstormen. En het ging van echt van links naar rechts. En nou, het ging alle kanten op. Dus toen dachten we van nou, laten we een brainstormsessie houden. Vanuit ons, maar ja. vanuit vooral de ideeën en vooral ook handjes... om te helpen bij het, het uitvoeren en het bedenken. Waar, waar, waar kiezen we dan voor? Ja. Uh, en dat past natuurlijk helemaal in mijn uh, manier van werken als opbouwwerker. Dus ja. nou, daar ging ik natuurlijk graag mee aan, uh, aan de gang. En dat was donderdag. Uh, we zaten met twaalf mensen. Dat vonden wij al heel fijn. Ja. En we hebben vier flap over papieren volgeschreven met allemaal Zo. ideeën. Dus dat was echt verrassend uh, dus mooi resultaat. Ja, ja. en uh, als er nog mensen zijn die iets hebben qua idee... Ja. mogen ze ja. altijd bij jou terecht. Ja. We gaan dadelijk ook nog even jouw uh, nummer even dan opnoemen. Ja. Um, en dan nog als laatste, naast het buurtbakkie... Uh, is er een ander bakkie, toch? <lacht> ja, we, we zijn gegroeid met ja. de buurtbakkie. Ik hoef niet met te sjouwen. <lacht> Ik, we hebben een, een toektoek aangeschaft. Ja. ja. Dat hebben we samen met gemeente Zandvoort en Prewonen... en Pluspunt hebben we dat gedaan. En uh, waardoor het natuurlijk voor mij makkelijker is... ik kom altijd op de fiets hier naartoe... dus ik kan niet in mijn auto de spullen gooien. Mm -hmm. Dus ik kan nu uh, de buurtbakkie... buiten alleen de Lorenstraat en hier Nieuw-Noord... en verder in Zandvoort gaan uh, lanceren. Dus uh, ja, ik ja. ga straks... Uh, Rond in mijn uh, buurt toek-toek. Met koffie. Met koffie? Ja, nou, hoe? Met leuk. koffie en thee. En je inderdaad. rijdt niet alleen maar door, je stapt ook uit, je ja, stopt. En ik pak uit en ik okay. zet mijn tafeltjes neer. En heel fijn als mensen aankomen, sluiten, dat ze gewoon contact kunnen hebben met elkaar. Ja. En, uh, en ook gewoon de buren contact hebben met elkaar. Nou, ik ben heel benieuwd hoe dat zal. Ik ga echt kijken wanneer ik de TukTuk -tuk voorbij zie komen. Ja. En uh, op welk nummer zouden mensen jou kunnen bereiken... als ze ook een idee hebben of een initiatief? Ja, sowieso ben ik natuurlijk gewoon bereikbaar uh, via Pluspunt. Hè, de website van ja. Pluspunt, dat zou natuurlijk uh, prima. Ja. En verder heb ik uh, een e-mailadres. Dat is uh, p.willemsen at nou, dat is al helemaal duidelijk. Heel erg bedankt voor het gesprek. Graag gedaan. Nu is opbouwwerk voor mij helemaal duidelijk. Nou, dat is mooi. Dankjewel. Ja, graag gedaan. Goedemorgen, Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur op ZFM. Brown Eyed Girl, Brown eyed girl, we Brown kennen eyed het. Ja. Een van de eerste platen die ik ooit gekocht heb. Is dat zo? Ja, ja als kleine broekerman. De mijne was van uh, Bee Gees, uh, oh. New York Mining Disaster 1941. Ook een goede plaat. Ja, een lekkere plaat, inderdaad. Ja, ja. Oké, okay, uh, we gaan door met ons programma. Uh, bij ons is aangeschoven Ingrid Loogman. Uh, welkom uh, Ingrid. En, uh, oh, is... ik moet de microfoon even erbij Oh hagen. ja, dat is wel handig. Want anders ja. kunnen we er niet verstaan. Welkom, welkom Indri. Heel goed, ja. Uh, ja, want uh, Ingrid is uh, uh, ja, kunstenares, oorspronkelijk schilder. En uh, nu maakt ze sinds 2001 bronzen beelden. We gaan het er straks even over hebben. Er is gisteren een uh, pop-up uh, expositie geopend in het oude raadhuis. En het werk van Ingrid uh, maakt daar uh, onderdeel van. Uh, gisteren was de opening, uh, hoe was dat uh, ingewikkeld? Ja, het was uh, heel erg druk, mag ik zeggen. Ja, oh, ja. oké, okay, leuk. Heel veel mensen, uh, heel veel oude bekenden voor mij. Uh -huh. Ja, het was gezellig. Uh, oh, die samen... had je allemaal uitgenodigd? Of, uh... Ja, ik exposeer dan samen met uh, Jan-Willem Sneep, die maakt het ja. rij, en met Sabrina Vermeulen, die doet fotografie. Ja, Sabrina Vermeulen heeft meer volgens mij geëxporteerd met foto's. Ze maakt ja. mooie foto's, ja, dat ja. klopt. En Jan Willem heeft uh, vorig jaar ook geëxposeerd met ja, de kunst. Ja, ja, ja, ja. Uh, maar goed, jij, jij bent de enige, uh, zeg maar, uh, bronzen beelden, ja. be beeldend, beeldend kunstenaar, zeg maar. Uh, ja, dat doe je al heel lang, hè? Dan. Dat doe ik al lang, vanaf... Bijna 25 jaar nu. Ja. He, toch? Ja. 2001, ja. Ja, klopt, ja. ja. Ben je, waarom ben je eigenlijk uh, van uh, schilder naar bronzen beelden? Ja, dat is heel grappig verlopen, want ik... Uh, ik ging verhuizen naar Hoorn uh -huh. en toen dacht ik, nou, zo'n leuke schilderclub die ik in Zandvoort had, die weet uh, ik nooit meer. Nee. En toen ben ik uh, een beetje rond gaan kijken en toen dacht ik, nou, beeldjes maken lijkt me ook leuk, laat ik dat eens proberen en dat vond ik meteen veel leuker. Ja? ja. Maar het is toch een heel andere ja, het is heel anders. sport, hè? Ja. ja. ja. Het zat ja. een beetje in de familie, hè? Het zat ja. een beetje in de familie. Ja, <laughs> ja dat klopt dan. Ik ja. moet even ja. uitleggen. Ingrid is de broer van. Of de zuster van Ger. Ja. En jouw vader, die maakte ook beeldjes. Toch? Mijn vader maakte beeldjes, maar die maakte op een andere manier beeldjes. Ja, die ja. maakte beeldjes na. Ja. Zeg okay. maar. En die, die had dan een origineel en dan maakte hij een mal van. Ja. En dan werd dat gegoten en dan uh, ging je het schilderen en dan had hij weer een... Oh, okay. een extra, maar ja. Zo maakte hij ja, dat. Ja, ja, ja, ja. Ja. Maar wat Ingrid doet is, is echt uh, zelf, uh, ja... Ja, het is heel ja Ik begin met een was, uh, een beeldje van Bas, uh -huh. was. Als dat naar mijn zin is, dan breng ik het naar de bronsgieter. Uh -huh. en die, uh, oh, dat doe je niet zelf? Nee, nee dat kan niet. Nee, oh, dat kan nee, niet? Nee, oh. nee. nee, het moet echt in brons gegoten worden, dus er wordt allemaal gemaakt uh -huh. en zand en... In die mal wordt dan het uh, vloeibare was of uh, vloeibare brons gegoten. Ja. En als dat ja, na een paar dagen uitgehard uh, zeg maar, uh, is, het, gehard, maar. Ja, dan um, krijg ik het terug. En dan moet ik het nog helemaal afwerken. Dan zitten ja. er allemaal afgietkanaaltjes aan. En dus moet dan je dan slijpen af, ook? Ja, enzo? moet slijpen. Soms ja? met een haakse slijper, soms oh, okay. met een dremel. En dat doe je zelf vuurband. allemaal? Ja, dat doe ik zelf. Oké. Okay. En dan, als dat klaar is, als het naar mijn zin is, dan moet het nog gepatineerd worden met een brander en met zuur. Huh. En wat ja, is gepatineerd? Daar, uh, dan, dan gaat er een, een kleurtje okay. op. Zodat die glimt? Nee, zeg maar. nee, nee, nee? nee, nee, je kan een beetje geoxideerde kleur kan je ervan mm -hmm. maken. Je kan er bruin, je kan zelfs ja. een beeldje knalrood maken, als okay. je het wil. Dus alle kleuren zijn te koop, maar die moeten dan wel gebrand worden hm. ja, ja ja maar dat blijft fascinerend want je, je begint niet zomaar hè, met uh, bronzen beelden maken toch lijkt mij nou je begint met een, een beeldje was ja ja, ja. Je moet moeten wel iets in je hoofd hebben wat je gaat maken <laughs> want, uh, nou oké okay, ja ja en als het naar die bronzen uh, bewerken gaat, dan, dan uh, dat hoef je dan niet te doen dat is wel nee natuurlijk. dat hoef ik ja. niet te doen ja, ja. je hebt ja. ook een masterclass gehad van uh, Kees for Ja, hè? dat was ja. een geweldige ervaring ja. hoe lang ja. geleden is dat 2004 was dat. Toen uh -huh. bestond Stanford 700 jaar. Yeah. En er waren een stuk of negen mensen van de wakkersacademie uitgenodigd. En ze wilden dan ook iemand uit Stanford erbij. En dat mocht ik zijn. Maar dat, voor mij was het best wel uh, <laughs> yeah. een hele grote stap. Want er moest een, een kop gemaakt worden. En dat had ik één keer eerder gedaan. En uh, nou ja, het viel. Volgens mij is het goed gelukt... In ieder geval, ik mocht meedoen om het te laten zien. Het was nog in mijn kopertje in de galerie. Ja. Er werden al de beelden die gemaakt werden naast elkaar gezet. Dat was van de... Arie Koper, hè? Of van Arie Koper, nee hoor uh, nee. je Klaas Koper. Klaas Koper, ja. Ja. ja. De, de, de omroeper. Ja. ja. En de kinderen uit Zandvoort, van de scholen, die mochten dan aangeven welke ze de beste vonden. Oké, okay. en dat, is, dat ben jij niet geworden? Nee, dat nee. is degene. Nou, dat is eigenlijk een professionele beeldhouster geweest. Oh ja? Uit Italië zelfs. Oké. Okay. Die, uh, die dat beeld heeft gemaakt. Nou ja, het staat voor het... Uh, het, staat voor, voor het, uh, ja, het staat voor het museum. Dus ja, iedereen prachtig, kan het zien. Ja, en waar is die, dat beeld van jou gebleven? Nou, dat heb ik alleen in... Uh, in uh, niet in gips, maar in klei gemaakt. Ja? En dat wilde iemand wel hebben. Want ik denk, ja, zo'n groot beeld... Ja. Daar heb ik niks aan. <laughs> die heeft in zijn tuin gezet. En die heeft iedere maand een foto gemaakt van het... Proces hè, van, van een beeld naar. Hm. Nou, het is helemaal vergaan. Ja, ja, ja. En, en, uh, Oké. Okay. Dat wel grappig. Ja. Bijzonder. Was je niet nerveus dat je bij, bij Kees Verkader kwam? Want ja. De grootheid, hè? Ja, je... ja, best. Maar het grappige is dat hij nooit les gaf. Nee? Nee, dat zei hij. Dat vond hij helemaal niks. <lacht> <lacht> grappig. En. Uh, ja, en het was wel leuk, want we zijn later. Want het is natuurlijk een heel klein groepje, maar mm -hmm. uitgenodigd in zijn oude atelier. In, in Bentveld, Vee. of niet? Ja, over was het dat. Oude, uh -huh. En het was een uh, woonhuis geworden van uh, een, hele, een heel mooi verbouwd. En we kregen ieder, uh, iedere middag een uitgebreide lunch. Echt super, super <laughs> dat mooi. Daar zag je, je nog goed bij. Ja, <laughs> ja. Dat, dat zou ik nooit vergeten. Waar kende jij hem? Ik was wel eens naar een uh, expositie geweest ja, ja. met Pa nog. Ja. Ja. Dus toen had ik en ik heb, hem, uh, ik, ik heb bij hem opgepast. Oh, ja. Als kind. Ja? Ja, ja. ja, ja ik, he, ik kwam het, regelmatig wel. bij hem thuis. Ja. Ja. En toen dus zag ik al die beeldjes. Ik was echt... Uh, weet je wel, ik, ik, ik, ik was niet zo snel door kunst. maar Dan zie je daar beelden bij hem thuis staan. Die waren zo prachtig mooi. Ja, en toen zei jij van mijn vader, die maakt ook beeldjes, of niet? Nee, maar mijn vader heeft uh, Kees Verkader wel gekend. Wel. Ja, dat zal ondertussen zijn. Maar wat wel grappig was, na die... Uh, ja, die masterclass. Uh, zijn we wel uitgenodigd bij hem thuis. Oké. Okay. Dus konden altijd langskomen. Leuk, ja. leuk. In Monaco? In Monaco. Oh ja. ja. Ben, je, ben je geweest of niet? Nee. Oh, <laughs> nee, oh, hij werd ook uh, ziek. Hij kreeg last van zijn hart. Ja. ja. Dus dat... Uh, ja. Daar ja. Is sowieso. Hij heeft gelukkig heel veel mooie dingen in Zandvoort prachtig. ook achtergelaten, ja. weet je wel. Het, man, het oude mannetje ja. Ja. op het bankje. Ja, ja Dat natuurlijk ja. ja. bijzonder. Uh, hoeveel beelden maak jij ongeveer per jaar? Is het aan te geven? Ja, dat is haast niet aan te geven. Nee? Nou. Nee nee, nee, nee, nee. Het ene jaar meer dan het andere ja. jaar. Hè? Ik ben een beetje gestopt toen. Ik dacht van nou, ik moet wel een beetje verkopen ook. Ja. Want ja, anders dan loopt het maar op. Nee, dat is, doe je zo voor niks. Dat is ja, ook Daarbij, ja. het is best wel veel geld als je dat allemaal ja? uh, wil laten doen. Ja. Oké. Okay. Maar je verkoopt wel af en toe een beeld. Dat ja. neem ja. ik aan. Ja, ja. Ja. En uh, wat je nu hebt geëxposeerd, of wat, uh, wat, wat te zien is in het raadhuis, dat, dat verkoop je ook? Ja, daar ja. hangt ook een prijskaartje. Oké. Okay. Dus de mensen kunnen dan denken van... nou, ik wil ja. een echte loogman in huis. <laughs> kan dat. <laughs> kan allemaal, ja. ja. En de... hebt, jij hebt... Zij heeft voor mij uh, en Siska... Uh, die toevallig vandaag jarig is. Dank je wel. Dank je wel. Ingrid heeft een... een, een uh, profiel. Een profiel gemaakt mm -hmm. van ons beiden. Oh, wat leuk. En het is zo bijzonder... Want als ik ernaar kijk, zie ik mezelf. Ja, ja. Ja, het is heel... Uh, dat is de bedoeling eigenlijk, ja. toch? Ja, Om maar het is heel knap dat je, ja. Ja. dat je alleen maar met een, met een bronzen ja. uh -huh. uh, relief... Uh, kan, kan, kan zien wie het is. Oké. Okay. Ja, en, en uh, Siska hetzelfde. En dat wordt nu ja. geëxposeerd ook, inderdaad? Nee, nee, die Ik ja. heb andere. <laughs> ik heb andere. Ja, je hebt andere, ja. ja. ja. Wat, wat, wat exposeer je nu op dit moment dan? Uh, het zijn over het algemeen kleine, ja, kleine beeldjes... Uh -huh. uh, Um, hoe moet ik het uitleggen? Het um, is heel positief. Eigenlijk alleen maar een beetje vrolijke. Ja, ja al de persoon ja. of... Uh, ja. Dat wel, ja, ook een ja. paar... Uh, uh, een hondje. Een, een hondje. Oh, dat een, kan maart. natuurlijk ja. ook, ja. ja. ja. Een je je moet... paard lijkt me moeilijk. Een paardenhoofd heb ik. Een oh, paardenhoofd, maar dat is ook moeilijk nou, is lijkt me. Een ik heb er een eenhoorn van gemaakt. Oh. Ja, ja, ja. ja. <laughs> je hebt er gewoon een ding op gezet. Alles Het ja. <laughs> uh, oh, is wel kan. heel leuk dat je... Ze heeft ook een beeldje gemaakt van een jurkje. Oh ja? Ja. is heel grappig. Nou, dan kun je een ja. prachtige beelden ja. maken. Ja. Ja, ja, ja. Hoe lang ga je nog door in dit jaar? Nou, het, zolang ik uh, leuke ideeën heb, kan ja. ik al doorgaan. Ja. Maar is er nog iets uh, in je hoofd dat je zegt van... nou, dat wil ik sowieso nog een keer doen? Of, of zo werkt het niet? echt. Nee? Nee, nee, Had nee, nee. nee, nee. Dat natuurlijk. Ik bedoel... Uh... Ja, dat kan. Ja, Maak je ook beelden ja. van bekende personen, zeg maar? Of is dat uh, Nee, ik heb wel uh, voor mijn vorige werkgever uh, ongeveer 200 beeldjes gemaakt. Oké. Okay. Als relatiegeschenk. Ah. Dat was natuurlijk ook heel erg leuk. Heb ik één moeten maken en dan gaat het naar de brondschieter. Oh, die meneer. Ja, ja, ja. Met ja. ah. een blokje marmer eronder. En, uh. Ja, en een kees. Nou ja, <lacht> zo gaat het niet doen, ja. maar goed. Nou, het is wel leuk je er één maakt. Ja. Het kan, uh... hey, deze de pop-up expositie is tot 30 maart te zien, hè, geloof ja. ik? En, en gratis voor iedereen. Toegang. En de hele, week, de hele week door of ja, alleen, alleen, weekend? Van, alleen weekend? Alleen weekend, van ja. ja, ja. Tot 5. ja. Zaterdag en zondag van 12 tot 5. En, uh, nou, je doet ben je eigenlijk. er zelf ook dan uh, bij? Uh, niet, iedere, uh, niet iedere dag. Of de zaterdag of de zondag, we wisselen een beetje. Van ja, dag. ja. Dat is uh, het leukste eigenlijk. Ja, ja geloof ik. En, je hebt natuurlijk veel meer hè in Zandvoort, toch? Ja. ja met ja. altijd met de art route, uh, Stanford Art. Ja, ik heb ook in Bergen, de Bergerse kunstdiendag een paar keer. Heb je ook uh, meegedaan? meegedaan ja. ja, en ik heb in Frankrijk geëxposeerd Oh, ah. ah, wat leuk. Ja, mijn beeldjes staan ook in Valencia. Oh, wat goed. Oh ja? Ja. Wat grappig. Heb je echt uh, uh, liefhebbers van jouw werk ook of niet? Uh, dat hoop ik. <laughs> nee, maar dat weet je zelf wel: uh, dat, je, dat je elk jaar iets verkoopt aan iemand zeg maar, die ja. uh, jouw ja, werk ja. gewoon mooi ja, vindt. Dat gebeurt, ja. Dat gebeurt ja, wel. Ja, dat is leuk. Ja. Ja, dat is zeker leuk. Ja. Nou, laten we hopen dat je veel verkoopt. Ja, zeker. Ja. Ja. Ik, ik kom kijken, maar ik, ja, ik weet niet hoe mijn portemonnee meenemt, maar moet ik even kijken. Ja, ik moet wel je portemonnee meenemen. <laughs> ja, hoe hoe duur is dat? Niet? Ja, dat is moeilijk te zeggen, maar ja, het gaat het, anders, gaat het, het van, van 10 10.000 tot 15.000? Nee, nee, nee, nee, zeker niet. Of van 2.500 tot... Nee, nee, nee, nee, nee ook nee, niet? Nee, nee, nee. nee. Voor een paar honderd euro heb je een mooi beeldje van jou. Ja? In ieder geval onder de 1000. Oké, okay, ja, onder, onder de 1000. Ja. Nou, nog ja. wat korting erbij en dan. GELACH uh, nou, <laughs> We gaan de echte antwoord Oké, okay, dus uh, nou ja, we gaan het de komende weekenden. Uh, en het is natuurlijk nu ook open. Uh, ja. Nou ja, over 20 minuten. Ja. Tot uh, 5 uur. En dan morgen 12.05. En dan tot 30 maart. Is 30 maart is de laatste dag, neem ik aan. Hè? Ja. Klopt. En uh, Sanford, maar, so, uh, Sorry? Ja, ze gaan wel door hè? met andere kunstenaars. weer. Ja, ja, ja, ja. met andere kunstenaars ja. inderdaad. Ja, ja. Ja, want die maken ook allemaal onderdeel van Stanford Art. Uh, Klopt. Dat doe je ook weer mee, neem ik aan. Uh, hoe bedoel je? Nou, de, de, de kunstroute, zeg maar. Oh, uh, dat, ja, dat is nog niet bekend. <coughs> nog niet zo. bekend. Je weet nog niet waar je, waar je gaat ja. exposeren. Ja. Dat moet allemaal nog uh, bekeken dat worden, nog natuurlijk. Ja. Hè? Uh, nou, uh, ik denk dat we het meeste weten of je moet zeggen, nou, dat willen ja, we even nou, kwijt eigenlijk wil ik de vrijwilligers die uh, achter schermen uh, schermen ja. doen, <laughs> die zijn natuurlijk ook heel veel. En, uh, Absoluut, noem ze ja, maar Ja, zorgen dat wij uh, een podium krijgen, dus daar ja, is het is wel waar, wel ja. afhankelijk. Ja, ja, ja, dat is waar. Nou, en zicht is... beleven, met uh, die organiseerde toch? in, in, in Hilly, Hilly ja. Janssen en, ja, en uh, ja. Gilles uh, Kok, ja. die organiseerden mede. Ja. En ja, ik uh, Leontine natuurlijk. En Leontine ja, ja. ik Nog meer mensen, maar. Nou, in ieder geval iedereen, iedereen zeer bedankt voor, ja. het, uh, voor het harde werk. Ja, Oké, okay, nou, het, het mooie wel werk wat ze doen. Ja, bedankt voor ja. je komst. Ja. En Dank, uh, heel veel succes met de verkoop van, je, je, van, je, van, je, van je werk. En, uh, en leuk dat ik, ik het mocht zou zeggen, ja, ik zou zeggen, ga, ga heen. heen. Ben je al, ben je al geweest? Ja, het? natuurlijk. Jij ja, was een van de eerste. Ben je gisteren niet bij de opening? Ja, ik ben bij oh, op, de opening ja, geweest. Ik ben ook bij de opening geweest. Ja, helemaal top, helemaal top. Oké, okay, zeg hartelijk bedankt en geniet van het mooie weer. ja doen. En uh, misschien het terrasje, je weet het nooit, hè, maar dit weer. Zullen we een klein muziekje doen, dan gaan we zo naar last on my mind. Won't please, please, tell me what's wrong. Dus, uh, het is 13 minuten voor 12. We gaan dan weer naar ons uh, laatste onderwerp. En dat is. En tot onze verbazing, nou, niet allemaal, maar uh, is aangeschoven, Lars Carré, de wethouder. We yes. zouden hem eigenlijk bellen. Ja. Want, Las, jij bent net bij de opening geweest van het Calinastic. Kali Calisthenicspark. <laughs> ja, heel in, uh, moeilijk. In uh, Standvoort. Dat ja. is voor de sporthal. Ja, voor is een, de korenverhaal. Uh, is een uh, Voor de korvenhal. Kun je uitleggen wat een Calisthenicspark is? Ja. Uh, ik noem het boetcamptuin. Ja, de, de be ja, dat is wel makkelijk. Ik zag ook de term beweegpark staan. Ja. Dat doe natuurlijk ook. Ja, nee, zeker. Ja, we, ik, we hebben net het, de, de eerste boetcamptuin van Zandvoort geopend. Dus is een wens die we al enkele jaren hebben. Ja. Enige vertraging opgeleverd omdat je de juiste locatie ervoor moet mm -hmm. vinden. Uh, maar nu een, uh, een hele mooie plek voor de Korfverhal hebben ja. gevonden. Uh, Waar dus een aantal ja, attributen toestellen staan, ja, ja. toestellen ja. staan, waar mensen dus kunnen bewegen, maar ook sporten. Ja. Dus er werd net ook een demo gegeven. Ja, door experts die op dat ja. gebied. Ja. Um, kijk, en het, het, het komt voort uit in ons coalitieprogramma hebben we staan dat we bewegen, ja. maar ook sporten in de openbare ruimte willen stimuleren. Mm -hmm. uh, en daar zijn we de afgelopen jaren mee bezig ja. geweest. Nou, dit is de eerste bootcamp-tuin die we openen. Maar zoals jullie weten gaan we ook uh, Nieuw-Noord ja. aanpakken. Ja. Komt u He daar ook heen? Ja, het, heen? Nou, ja het hele Vlemingsplein ja. wordt ook uh, aangepakt. Dus dan okay. komen ook beweeg- en sporttoestellen. Ja, ja. oh, uh, bijvoorbeeld waar nu gekeken wordt of een 3 uh, keer 3 basketbal is mm -hmm. natuurlijk ontzettend ja, in. Of, wel, uh... of we daar een 3 keer 3 basketbalveld. Ja. Maar daarnaast ook van dit soort achtige sporttoestellen. daar ja, kunnen ja, ja. Plaatsen. Uh, en je ziet ze natuurlijk al op de boulevard. Eh, los hier en daar. Ja, op daar. de boulevard Snorstel. Ja. Uh, en uh, in het naar voorlopige ontwerp. Hè, wat bij de raad langs geweest is. Over de plein mm -hmm. uh, Sorry, ik zeg verkeerd. Boulevard de Ja, Boulevard de ja. Daar staat ook ingetekend. Uh -huh. Dat we daar ook sporten en oh, okay. beweegtoestellen toestellen. Ja, ja. En daarnaast. Uh, ...dat het gaat niet alleen om sporten. Het gaat ook om bewegen. Dus we zijn ook bezig geweest met alle speeltoestellen mm -hmm. in Zandvoort. Ja. Dus alle speelpleintjes worden ook aangepakt. Daar kijken we ook heel goed naar, van los van de ouderwetse wipkip en dat soort dingen. Maar hoe kunnen we zorgen dat we toestellen plaatsen, speeltoestellen, dat jongeren echt in, in beweging, beweging komen? En nou, zo ja, gaan we stap ja. voor stap. Ja. Gaan we invulling aan de poliisprogramma ja. geven? Ja, goede zaak, hoor. Ik bedoel, die opening net, die was druk bezocht. Die was goed bezocht door een aantal uh, uh, uh, sporters... die dit soort dingen nu mm -hmm. al aan de boulevard van Zandvoort doen. Wat je al zei als net. Want er is echt een hele grote groep. Want ik loop veelvuldig over de boulevard. Ja. En voornamelijk s'avonds zie je ze echt van toestel naar toestel... fietsen, ja, ja, ja. Uh, hardlopen. Uh, nou Die sporters die zitten nu ook hier. Maar juist omdat het ook, en dat vond ik net heel prachtig... Uh, het is het Duintjesveld. Dat is ja. het sportpark van Zandvoort. Uh -huh, ja. Dus je ziet hockey, voetbal, golf. Toevallig kwam de pre-run voorbij. Van oh. Le Champion vandaag. Oh, okay. de, okay. de opmars uh -huh. naar de circuitrun. Ja, ja. Die kwamen precies uh, op dat moment ook uh, voorbij. Uh -huh. Ja, je ziet ook. Dat gaan ze dus ook combineren. Dus na je golf ja. of na je, je hockey. kan je ook even aan die rekken daar. Ja, dat is perfect. Aan maar aan hoe, is hoe weet je wat je moet doen? Is, is daar, zijn er speciale. Uh, uh, sites voor om te kijken van nou als ik naar zo'n uh, zo park ga dan kan ik dit doen uh, zonder dat ik uh, geblesseerd word of, uh, ja. Dus ja, je kan gewoon op, op uh, Google, dus er zijn ja, allerlei dat trainingen erover, ja. Ja, ja. te vinden hoe je dit kan doen Daarnaast zijn maar er ook daarna ja, ja. Ja. zijn er ook gewoon personal trainers in Zandvoort die ook hun oh, ja? trainingen hier in de oh. openbare ruimte oké okay. Gaan het uh, doen. Is dus, het, ja, het niet, is het niet een is. concurrentie voor de sportscholen in Zandvoort? Of dat is het niet? Denk nee, ik. Op, op een sportschool doe je hele andere mm -hmm. uh, uh, zaken dan, ja, dan ja. dat je hier doet. En ik zie juist, wij zien, want het werd dus al langs de boulevard gedaan. Mm -hmm. En de vraag was echt van de inwoners om dit uit te breiden. Ja. Nou, dat hebben ze natuurlijk in het coalitieprogramma opgenomen. Dus volgens mij filtert het elkaar ja. heel goed aan. Ja, dit is voor uh, niet zandvoort Het is toch een plek die waar uh, je niet, die, die niet heel snel heen zal gaan nee. als bezoeker. Hè? Nee. Is er niet overwogen om het uh, op, op, op een duidelijke plaats? Uh, ja, ik noem maar wat Bauthuisplein of uh, Venemaplein te zetten. De, daarom gaan we bijvoorbeeld op Boulevard de Favaarsie ja, ja, gaan we ook dat, dit soort ook, achtige ja. toestellen, dat de ah. bezoeker van Zandvoort hier ook gebruik van. Ja, uh, dat is wel belangrijk, denk ik. Kan ja. maken. Ja. Maar is dat internationaal ook uh, herkenbaar, dit? Gebeurt dat ja, ook in moet, andere landen? Die gebeurt ja, heel zeker. veel, ja. ja? ja, ja absoluut, ja. ja. En er zijn ook echt internationale wedstrijden okay. uh, hierbij. Ja, ja dat Mij is bijzonder mooi, natuurlijk. Ja. Ja. En uh, ja, er, was een, er was een soort. Uh, uh, door de, de, de, de echte Kellenestik-liefhebbers. Uh, uh, die deden het een beetje voor. Hè? Ja. En er worden demo's gegeven, ja. er worden nu nog demo's uh, gegeven. Dus ik ben snel met de fiets hier naartoe ge... Ja, je, je, je mocht niet meedoen. <lacht> hey, ik vind ja. ook wel wat voor jou, Hans. Ja, ja. ik woon er vlakbij, dus ik kon ja, er dus ik snel <lacht> heen gaan. Nou, dat klopt. Maar <lacht> ik denk gewoon mijn rug breekt, dus ik ga, ga maar even niet doen nog. Maar, ja, maar dit is het mooie. Het staat in de openbare ruimte. Dus ja, als je ja, denkt, ik heb ja, hier ja, zin in. Ja. En ik heb een verloren uurtje. Ja. half uurtje. Dan kan je gewoon doen. En je, je kan het s'avonds om 11 uur doen? Ik bedoel, je je, je als kan het s avonds doen, Als is straks het. de zon ondergaat. Is het verlicht? 11, dan ja. is het ook nog ja, ja, erom. Dus het is uh, uh, verlicht. Er staan lantaarnpalen eromheen. Okay. Kijk en, en het mooie hiervan is. Uh, van beginner tot pro Je kan, kan je doen, eigen ja, programma ja, ja. doen. Dus je kan het zo zwaar en zo ja. makkelijk maken als dat je zelf uh, wilt. Ja, nou ja, ik lees hier... Uh, kan in Estes, kan bijdragen aan een verbeterde spier- en aerobiconditie... ...door duwen, buigen, trekken, springen, zwaaien. Dus, uh, nou ja, Waarbij het, waar het lichaam is geweest als de weerstand. Ja, ik, ik, zou, ik zou zeggen, gaat ga er snel heen, toch? <laughs> Ja, ik kom er net vandaan. Ja, jij komt er net Maar je hebt er, nu, je hebt er niet ja. in Nee, dat, dat zullen we een keer samen doen. Ja. Dat, is, dat betekent pot. Ja, dat zullen we niet doen. Maak er meteen een verslag van? Ja. Hey, en over over, over uh, Duintjesveld als uh, sportpark, uh, uh, zeg maar. kun je het al noemen. Uh, Nijs nice en Lenkester van uh, de Golfbaan is eigenlijk net een uh, onderzoek begonnen. Wat mensen nou willen eigenlijk daar. Hè? Daar, daar weet je van, neem ik aan. Ja, dat Komt voort omdat wij als gemeente uh, alle uh, belanghebbenden in dat gebied, ja. dus ook Nigel, uh -huh. benaderd hebben. Van uh, we willen stip op de horizon zetten. Dus uh, ja, wat willen we nou met het ja. Duintjespark voor ja. de, de toekomst? Ja. Uh, en de, daar gaan we dus met de herontwikkeling van Noordboulevard, <Klacht> uh -huh. het, nou ja, het circuitterrein, zoals dat dan heet, richting het Duintjesveld. Daar gaan we als uh, gemeente een toekomstvisie voor mm. maken. En uh, Nigel uh, ja, dat is, eigenlijk is een van de participanten. Die, die, ja, en, inderdaad. Uh, en en, ja. en die, die heeft een enquête onder zijn leden uh, uitgezet. Uh, van, ja, maar nou, iedereen kan uh, maar hoe denken jullie die, erover aan, nou? aan die enquête deelnemen. We willen hem volgende week hiervoor uitnodigen, eigenlijk, maar dat komt wel goed. Ja, goed. Uh, nou ja, de, de, wat er ook eventueel al langer speelt is een overdekte tennishal. Hoe staat het daarmee? Kun je er iets van zeggen? Uh, ja, ik kan ervan zeggen dat we nog steeds in gesprek zijn. Zoals zo, je weet hebben wij een, een, een brief zowel naar de, ja. de Stichting ja. van de Tennersal als naar de, de Junes uh, uh, gestuurd. Want in het uh, proces loopt dat niet zo als we willen. Niet helemaal goed. Nee. Hè? Nee. En de, daar zijn we nog in gesprek. Heeft deze week, afgelopen week heeft er weer een gesprek plaatsgevonden. Okay. Uh, en volgende week vindt er met mijn uh, ambtenaren tussen mij weer een gesprek plaats. Uh, hmm. uh, uh, ja. uh, uh, het gaat, uh, het gaat uh, trager en. Uh, maar wel de goede kant op. Langzamer dan ik uh, gewoon. heb. Ja, had. dat begrijp ik. Maar ja, de vorige wethouder was er ook al mee bezig. En, uh, nou, ja, dus het, het, moet, haften, wel, het en, uh, moet wel een keer afgerond worden. Uh, het moet een keer afgerond worden. worden. Ja. Zie jij hem staan over, twee, over een jaar? Zeg maar, over anderhalf jaar? Ik, ik hoop dat hij staat. Ja, dat begrijp ja. ik. Maar ik vraag. Ik ja, nee, denk <laughs> dat hij er staat. <laughs> ik, ik snap het. Nee, het, het, het wordt. Het, het, het wordt een wel lastig okay, uh, ja, proces. Ja. Waar nu al uh, uh, nou ja, uh, onze juristen. en zelfs ja. de, de, de stadsadvocaat van de gemeente. meekijkt uh -huh. met de, een jurist van een tegenpartij. Okay, dus het, ja. het, het is een lastig. Ja, het is een lastig dossier. Dat begrijp ik. Maar in een wethouder zit er niet alleen voor de makkelijke dossiers. Nee, he, dus zeker niet. <laughs> zeker niet. Hey, zijn je werkzaamheden eigenlijk uh, veel groter geworden sinds. Martijn is uh, opgestapt. Nou, van al, al, alle drie, de wethouders, is het... Uh, ja. We hebben er wel bij gekregen. Ja. Ja. En, en, en bij mij uh, lijkt het mee te vallen, want ik heb het strand. Dus het wordt ja. strand, maar daar speelt zoveel. Ja. Ja. Uh, als je kijkt naar de onderwerpen die ik erbij gekregen heb, is dat ja, een, een behoorlijke versvaring. Ja, is er wel dat is te, te doen, maar ja, het is nog maar een jaar. Hè. Dus uh, over een jaar zijn er nieuwe verkiezingen. Ja, we hebben met elkaar gezegd. We gaan, we gaan met z'n drieën door tot ja. de volgende verkiezingen. Ja, ja. Dus we gaan er vol, vol nou, tegenaan. Christian gaat toch stoppen? Christian Blijs, als wethouder? Of dat, niet? dat moet je achter Jan vragen. Ja, dat kan hem ook niet Volgens mij is de intentie, en de, ja, dat heeft hij wel eens geroepen, dat we stoppen. Maar nu gaan we met z'n drieën. Jan ja, nu, nu, nu op dit moment. Ja, Kerk, zeker, Jan ja, en dat, ik gaan gewoon komen. We gaan met z'n drieën vol de En er staan een hoop dingen op het programma en nog. Zeker. Wat, wat, wat, wat zijn in jouw uh, uh, zeg maar onderwerpen de belangrijkste dingen die de komende jaar nog moeten worden aangepakt? Nou ja, een, een, een lastig dossier wat blijft, is natuurlijk jeugdhulp en jeugdzorg, uh, ja, ja. waar we net een nieuwe verordening door de mm -hmm. gemeenteraad mm -hmm. hebben. Het reclamebeleid is net door de gemeenteraad, ja, maar dat ja. moet nog omgeschreven worden naar een verordening om uh -huh. te kunnen handhaven daarop. Dus dat zal uh, ergens in uh, Q3, Q4 naar de gemeenteraad. Ja, ja. Maar dat ook niet Het gaat heel langzaam. Reclame-uitingen, over twee, drie jaar moet dat een beetje. Ja, we hebben een soort zeg maar. uitfaceringstermijn. Ja. Sommige dingen ja. gaat gewoon in als de veroordeling is vastgesteld. Ja. Ja. die je daarin vast te houden. sommige dingen zeggen we ja. ja. En het strand, wat zou je daarover zeggen? Nee, we hebben te maken met de, wat Rijnland wil: de voorwaartse verplaatsing van de strandtenten, zoals dat heet. Ja, maar door de stijging het, van de zeespiegel. Ja, we hebben vijf meter. Dat gaat door, denk je? Nou nee, Daar zijn we dus druk in gesprek met ja. Rijnland en de strandpachters. Oh, okay. dus, dus dat is ook een dossier wat ja. richting de Raad gaat. Ja, ja, ja. Dus je hebt druk genoeg? Ik verveel me niet. Nee, je verveelt <laughs> nee. me niet. Nee. Nee, hartstikke goed. Heel, goed. heel leuk dat je hier even heen kwam, uh, Lars. Graag gedaan. Zeker. jullie uh, neem ik aan. Lekker. Ja, fietsdochtje en ga zo weer terug. Ja, nou ja. En ik wens jou... En misschien kom ik we wel even langs. Dat is wel leuk. Hey, ik wens jou een heel uh, fijn weekend. Bedankt voor je komst. Jullie ja, ook. Goed weekend, en geniet uh, van de zon. Ja, zeker. Gelukken, ja. zeker. Ja, dit, dit is het mooiste weer voor hoor. standvoort, toch? Het wordt al heel druk. Ik denk vandaag gewoon een hele drukke dag wordt in standvoort. Goed voor de Leuk economie. Toe. Ja, zeker. Absoluut, absoluut. Ja, dat gaat de goede kant. Goed, uh, we gaan afsluiten. Het is uh, bijna twaalf uur. Ja. Uh, bedankt voor het luisteren allemaal. En uh, uh, tot volgende week, zullen we maar zeggen. Tot volgende week. En uh, ja, dan sluiten we nog af met muziek. Nee, we hebben wel geen, tijd. Nee, heb geen tijd meer. Hartelijk bedankt voor het luisteren, nogmaals. En uh, ja, volgende week om tien uur zitten we weer voor, uh, met...